De chemiepakdirecteur en drie medewerkers zitten sinds dinsdagochtend vast... op verdenking van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen... op het bedrijfsterrein in Moeidijk, waar begin januari een grote brand woedde. De vier zouden dit weekend vrijkomen. In Wit-Rusland zijn zeker honderd mensen opgepakt... die demonstreerden tegen president Lukashenko. Veel demonstranten applaudisseerden demonstratief... om hun afkeer van de president te tonen tot die vorm van protest op onafhankelijkheidsdag was opgeroepen op sociale media. Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht en voert een streng bewind. De protesten waren in de hoofdstad Minsk en in zeker zes andere steden. Op sommige plaatsen gebruikte de politie traangas... en ook veel politieagenten in burger, arresteerden mensen. Vorige week werden bij dergelijke protesten in Wit-Rusland 200 mensen opgepakt... en de meeste kwamen een dag later weer vrij. In de buurt van Turijn zijn bij felle protesten... tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn... meer dan 200 gewonden gevallen. Volgens het persbureau ANSA raakten 188 politiemensen gewond... en 15 actievoerders. Sommige agenten zouden er slecht aan toe zijn. Net als een week geleden werd bij Turijn betoogd tegen de aanleg van een HSL tussen Frankrijk en Italië. Het protest liep uit de hand toen demonstranten probeerden het terrein van de HZL te bereiken. De politie wist dat te verhinderen, maar werd bekogeld met stenen en brandbommen. Italië en Frankrijk sloten tien jaar geleden een akkoord over de aanleg van de hogesnelheidslijn. De tegenstanders zeggen dat het project veel schade aan de natuur veroorzaakt. Hevige regenval heeft geleid tot overstromingen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Van honderden huizen staan de kelders vol water... en in sommige straten staat het water decimeters hoog. De wateroverlast ontstond door zware regenbuien gisteren. Het verkeer heeft veel last van de overstromingen. Radko Mladic wil de zitting van het Joegoslavië-tribunaal morgen boycotten. Dat heeft zijn advocaat in Belgrado gezegd. Hij zal alleen verschijnen als hij daartoe wordt gedwongen. Mladic moet morgen verklaren of hij zich schuldig of onschuldig acht... aan de aanklachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Als Mladic afwezig is, zal rechter Ori waarschijnlijk uitgaan van onschuldig. Mladic wil de zitting boycotten... omdat hij zijn eigen team van advocaten nog niet heeft samengesteld. Hij neemt geen genoegen met de advocaat die het hof hem tijdelijk heeft toegewezen.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 Titelverdediger Argentinië was in de finale gekomen nadat het met succes bezwaar had gemaakt tegen de plaatsing op de ranglijst. Eerst was Zuid-Korea op basis van het doelsaldo aangewezen als finalist, maar volgens de hockeyreglementen moesten ook de resultaten van de voorronde worden meegerekend. En de Servier Novak Djokovic heeft de finale van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de winnaar van vorig jaar, Rafael Nadal, in vier sets. Djokovic, die nu de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst wordt, won de eerste twee sets. Maar in de derde set was de Spanjaard sterker. En de vierde set ging opnieuw naar Djokovic. Het is voor de Serviërs zijn derde Grand Slam-titel en zijn eerste zegen op Wimbledon. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. Morgen overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land volop zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag, overal zonnig. In het zuiden wordt het met 25 graden zomerswarm. De dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Een beeldig zwart meisje met een microfoon en muziek. En voor we het wisten stonden 80 volwassenen onder haar leiding... de Zumba te doen. Ik ook. Heupwiegend. Zo zie je maar weer, een goede buur is beter dan een verre vriend. I'm James Hunter van zijn debuutalbum People Gonna Talk Till Your Fool Comes Home. Schijn en wezen vanavond in het oog, want Italië is geen Griekenland. Wel een torenhoge schuld, maar niet op weg naar de afgrond. Dit vooral dankzij superminister Giulio Tremonti. Toelichting, correspondent Bas Mesters. En ook is Vitesse geen Barcelona. Al denken ze van wel. Net na competitie ontlopen, maar over twee jaar... landskampioen met hemels voetbal. Eerst zien en dan gleuven, zeggen ze in een Toelichting, Vitesse-watcher Marcel van Roosmalen. En handen klappen is geen applaus, maar in Wit-Rusland protest. En het liep vandaag uit de hand. Toelichting, correspondent Kiesja Hekster. En... Iedere Nederlander is nog geen dichter, al denken velen u dat en roepen wij u toch op vanaf morgen mee te doen aan Turings derde nationale gedichtenwedstrijd. Toelichting de juryleden Ramsi Nasser en Ellen Dekwits. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 3 juli. De directeur en twee medewerkers van Chemiekpak dachten vandaag weer op vrije voeten te komen. Maar nog voor ze de cel mochten verlaten, werden ze opnieuw gearresteerd. Afgelopen dinsdag liet het OM ze oppakken voor het opzettelijk negeren van de milieuvergunning. Wij denken dat ze opzettelijk brandbare stoffen op een plek hebben opgeslagen... waar dat niet mocht volgens de milieuvergunning. En dat daar dus ook niet de juiste veiligheidsmaatregelen waren getroffen. En wij denken dat daardoor de brand uiteindelijk ook zo groot is kunnen worden. De rechtercommissaris besloot vrijdag dat er niet genoeg reden was om ze vast te houden. En dus zouden ze vanochtend worden vrijgelaten. Maar het OM heeft dit weekend doorgewerkt en beschuldigt hen nu van opzettelijke brandstichting, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Opzettelijk brandstichting wil niet zeggen dat je per se de lucifer erbij uh, moet houden. Maar het kan ook zijn dat je zo onverantwoordelijk hebt gehandeld... dat het wachten was op een groot incident. En een nou ja, groot incident is het geweest in Moerdijk. Onder leiding van het zusje van zijn de thaise parlementsverkiezingen gewonnen... door oppositiepartij voor de Thai. Het gaat om Jinluk Sinawatra, het zusje van de in ballingschap levende oud-premier Thaksin. In aanloop naar de verkiezingen beloofde ze een verhoging van het minimumloon. Want de armen moeten meer te besteden krijgen. En daardoor werd ze populair onder het volk. In Latin, in Latin, in Latin. Haar broer Taksin gaat nu terug naar Thailand. Maar hij wil wel het juiste moment afwachten. Ik wil terug, maar ik wacht voor het juiste moment. En situatie. Ik wil een van reconciliation, not niet van the problems. Radko Mladic wordt morgen weer in de rechtszaal... van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verwacht. Maar of hij ook komt opdagen, is zeer de vraag. Hij wil de zitting boycotten. Mladic neemt geen genoegen met de advocaat... die hem tijdelijk is toegewezen door het hof. En zolang hij zijn eigen team nog niet heeft samengesteld... wil hij niet in de rechtszaal verschijnen. Een woordvoerder van het tribunaal gaat er desondanks van uit... dat Mladic morgen present is. At dit stage, hebben we geen indicaties en geen informatie dat de accused is niet to appear in de kamer. Dus alles is op media-speculaties. Mladic moet tijdens de zitting laten weten of hij zich schuldig of onschuldig acht aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Als Mladic in zijn cel blijft, is het aan de rechter om te beslissen of hij wordt opgehaald of dat er een nieuwe datum wordt geprikt. It will be up to the judge to decide te to do whether to proceed in his absence whether to order for him to be brought to the court or whether to uh, set another hearing. En dan tennis. Wimbledon. Novak Djokovic liep vanmiddag als winnaar van het veld af nadat Rafael Nadal de bal uitsloeg. Ja, die gaat uit. Die gaat uit. Schitterend. Nadal zei voor het begin van de finale al dat Djokovic wel erg goed in vorm is en dus met een beetje geluk zomaar zou kunnen winnen. He needs a little bit more of lucky for moments and he will win. I still don't have any doubt on that. En zo geschiedde voor Djokovic een droom die uitkomt. <laughs> I, I think I'm still sleeping and still uh, having my dream, and, but but really, I mean, uh, thank you all for coming and making this day even more special. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Trudy Vendrig hiernaast me gaat nu beginnen met de voorlezing van de samenvatting van de kranten van morgen vroeg dat ze heeft gemaakt. De Nederlandse plannen om werkloze Polen en andere Oost-Europeanen terug te sturen zijn gevaarlijk. De woorden komen van de Poolse minister van Economische Zaken, dat is te lezen in Trouw. Minister Kamp wil Oost-Europeanen gedwongen laten interageren. Mensen die geen Nederlands spreken krijgen geen bijstand en als ze geen uitzicht hebben op werk moeten ze vertrekken. De maatregelen zijn volgens Trouw in de praktijk vooral gericht op werkloze Polen. De nieuwe maatregelen liggen gevoelig... omdat in een groot deel van de Europese Unie het vrij verkeer van personen geldt. Polen is bang dat de Nederlandse maatregelen in andere landen navolging vinden. De Poolse minister van Economische Zaken waarschuwt voor een verzuurde onderlinge verhouding... als Nederland zonder overleg verder gaat met de plannen voor werkloze Oost-Europeanen. Polen is overigens sinds vrijdag voor de eerste keer voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. Het Britse advertentiebedrijf WPP zegt dat het de grootste online database met profielen heeft gebouwd. En volgens de pers zitten bijna alle Nederlanders erin. WPP zou de profielen hebben van 500 miljoen internetters. In die database staan onder meer de leeftijd, het geslacht en het koopgedrag. Om aan de gegevens te komen werkt WPP niet alleen samen met reclame- en communicatiebedrijven, maar ook met Google... De grote database wordt beheerd door het nieuwe bedrijf Xexis... dat ook in Nederland actief is. Het zou een dekking hebben van bijna 100% van de mensen die online zijn. En dat betekent volgens de pers dat de meeste Nederlanders... dus in de Sexis database zitten. In Engeland wordt al gewaarschuwd. Zoveel profielen in handen van één partij zou aantrekkelijk zijn... voor kwaadwillenden, bijvoorbeeld hackers. Onderwijsbonden vinden dat er paal en perk moet worden gesteld... aan de exorbitante beloning van interimbestuurders. Volgens het AD is een dagtarief van 1100 euro gebruikelijk... en kan het zelfs oplopen tot 2500 euro. De overheid verplicht scholen voortaan inzicht te geven... in de kosten van het, voor deze bestuurders. Een juf of meester die 2500 euro bruto per maand verdient en verderop in hetzelfde schoolgebouw een invaldirecteur... die dat bedrag in iets meer dan twee werkdagen opstrijkt. De Algemene Onderwijsbond vindt dit absoluut niet uit te leggen. Een andere vakbond, CNV Onderwijs, erkent dat er soms niet te ontkomen valt... aan dure tijdelijke krachten, bijvoorbeeld bij moeilijke fusies. Maar de bonden pleiten voor duidelijke richtlijnen... en een maximale beloning van interimbestuurders. In Spits pleit Longarts Postma van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... voor een bevolkingsonderzoek onder Roker en ex-rokers. In Amerika is gebleken dat dankzij een regelmatige CT-scan... de sterfte aan longkanker onder deze groep met een vijfde afneemt. In ons land gaat het volgens de arts om grofweg een miljoen rokers en ex-rokers. Een CT-scan is veel duidelijker dan een röntgenfoto. Op een scan zijn al vlekjes van 3 mm te zien. Kleine tumoren worden vroeg herkend... waardoor de behandeling tegen longkanker al kan beginnen... nog voor er uitzaaiingen zijn. De longarts plaatst wel een kanttekening. Meer scannen betekent ook dat er meer afwijking worden gevonden die niet altijd duiden op longkanker. En dat betekent weer meer onderzoek en dus meer geld. Het leek de Duitse politie een superplan... bij het opsporen van resten van vermiste personen... geen honden inzetten, maar gieren. Maar volgens de pers lijkt het plan te mislukken. De bedoeling was dat drie kalkoengieren, als ze eenmaal waren getraind, zouden worden uitgerust met hoogwaardige opsporingsapparatuur. Politiewagens op de grond zouden direct de positie van de vogels doorkrijgen. Een begrafenisonderneming stelde een lijkkleed beschikbaar waarmee de vogels zouden worden afgericht. Maar de speurgieren Sherlock, Miss Marple en Columbo lijken het nog niet te snappen. Ze blijken liever naar het kleed te wandelen dan te vliegen. Bovendien vechten ze met elkaar en weten ze ook het verschil niet... tussen menselijke en dierlijke resten. Duitse parlementsleden vragen zich inmiddels af... of er wel geld beschikbaar moet worden gesteld voor een project... dat letterlijk niet van de grond komt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De de alegría Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi lindo guajirito le di a mi guajiro una flor la flor que di en prueba de amor amor Yo nunca yo olvidaré amor que nació de una flor Tengo una choza de bueno a las márgenes de un río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 Amor que nació de una flor. Amor que nació de una flor. Romantico. Omara Portuando met Flor d'Amor. Ja, wat u nu hoort is het geluid van Wit-Rusland vandaag, onafhankelijkheidsdag. Die monden op veel plaatsen uit in rellen en die begonnen als handenklap-protest. Correspondent Kizia Hekster, goedenavond. Is dat Goeden iets typisch Wit-Russisch, Handenklap protest? Ja, dat, dat denk ik wel. Sinds een maand worden er uh, elke woensdag van de week... op uh, alle pleinen in de grote steden in Wit-Rusland geklapt. En dat is een uh, vorm van protest die, die nieuw is. Uh, de, er wordt mee uitgedragen dat er een einde moet komen... aan het, uh, aan het regime van Alexander Lukashenko... Maar er gebeurt natuurlijk niks strafbaars door naar een plein te komen en te klappen. Nee. Het is dus een apolitiek protest in die zin. Er worden geen leuzen geroepen, geen spandoeken meegedragen. Er wordt alleen maar geklapt. Ja, maar toch zijn er veel mensen opgepakt vandaag. Ja. En ja, klopt. De, de, het is dus een maand aan de gang. De autoriteiten zijn er een beetje door overvallen... omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Want het is dus niet verboden om te klappen. Maar speciaal voor de gelegenheid was het klappen vandaag wel verboden. Er mocht alleen maar geklapt worden in de straten van Minsk voor veteranen die geëerd werden vandaag. En uh, elk ander applaus was reden voor arrestatie. Ja, uh, er ja. is toch, uh, dat klinkt behoorlijk uh, dictatoriaal, het verbieden van uh, om in je handen te klappen. Vol voldoet uh, Lukashenko aan de definitie van een dictator? Ja, ik, ik denk het wel. Hij, als, je, als je daaronder beschouwt dat hij al uh, 17 jaar aan de macht is... dat hij de grondwet heeft veranderd, zodat hij eindeloos ja. herkozen kan worden... Er zijn geen uh, vrije media in het land, alleen maar uh, propaganda. Alle oppositie zit achter slot en grendel. De geheime dienst die daar nog uh, KGB voert uh, onder het bewind van zijn oudste zoon... Die, uh, die voert een schrikbewind, dus dat kan je wel een dictatuur noemen. Ja. ja, je zegt alle oppositie zit achter slot en grendel... maar er zijn nu toch blijkbaar, is er, is er een golf van protest. Hoe, waar is dat uit voortgekomen? Ja, het protest nu is eigenlijk meer een, een, een volksprotest van jonge mensen... die zich organiseren via Facebook en uh, de Russische variant daarvan... je. Uh, dat is echt losgekomen toen de, de economische crisis heel hard is toegeslagen in uh, Wit-Rusland. Het land is uh, bijna failliet, heeft hun uh, nationale munt moeten devalueren... is nog maar de helft waard. En mensen die, uh, die hebben er genoeg van, zijn zich uh, aan het organiseren geslagen via Facebook. En uh, dat zijn eigenlijk de protesten die nu uh, de laatste maand steeds groter worden. Ja, maar die, dat toeslaan van die economische crisis ligt dat eens toe. Wat betekent dat voor het dagelijks leven van de mensen? De crisis die vindt zijn oorzaak in dat uh, Lukashenko is in december herkozen... om uh, nog meer mensen op hem te laten stemmen. Want hij werd in december met 80% van de stemmen herkozen. Ook een beetje een dictatoriaal getal, zo'n 80%. Om mensen wat gunstiger te stemmen heeft hij de salarissen verhoogd. Uh, met 30% maar liefst. En heel veel mensen zitten het uh, werk in overheidsdiensten, dus dat, dat gaat om hele hoge uh, bedragen. Geld dat Wit-Rusland gewoon helemaal niet heeft... Die roebel is dus voor de helft gedevalueerd. En dat betekent heel praktisch dat mensen van de een op de andere dag nog maar de helft van de spullen kunnen komen. Omdat, omdat hun geld nog maar de helft ja. waard is. Dus hun spaargeld is verdampt. Je zei het is een golf van protest gedragen door jongeren nu. Um, in hoeverre lijken die uh, protesten in Wit-Rusland op wat we eerder in Egypte en Tunesië hebben meegemaakt? Nou het is... Kleinschaliger dan, dan wat er daar aan de hand was. En Wit-Russen zijn gewend aan lijden. Dus het moet uh, hun wel heel erg aan de lippen komen te staan voor ze echt grootschalig de straat opgaan. Bovendien is het een politiestaat. Dus als je de straat opgaat, dan raak je je baan kwijt of je opleidingsplek aan de universiteit. Zo. Um, ja, dat is echt een. zo, zo werkt uh, een dictatuur. En zeker ook ja. in Wit-Rusland. Um, dus... Het is, het is kleinschalig en wat, uh, wat je niet moet vergeten, het zijn nu jongeren, het zijn niet de arbeiders in de fabrieken die de straten op zijn gekomen nog massaal. En ik denk pas als die zich ook echt zullen aansluiten bij deze jongeren, dat het dan ook echt een bedreiging zal gaan vormen voor het regime van Alexander Lukashenko, want daarvoor is het nu nog te vroeg. Ja. Maar blijkbaar voelt hij zich wel zo bedreigd dat hij dus zijn, ja, dat hij zulke drastische maatregelen neemt als het verbieden van applaus. Ja, maar spelen social media zoals Facebook en Twitter er net zo'n rol. In als in de Arabische landen? Ze spelen wel een rol en uh, de overheid ziet ze ook als bedreigend. Uh, in december, toen ik er zelf was voor de verkiezingen... gingen opeens alle socia sociale media plat. Je kon niet meer mailen, je kon niet meer Facebooken... je kon niet meer Twitteren. Uh, dat is gisteren en vandaag ook gebeurd in Minsk. Dus uh, de overheid probeert echt om verspreiding van de protesten... via die sociale media tegen te gaan. Maar toch vinden mensen elke keer weer uh, nieuwe manieren... Om uh, elkaar te vinden. Dus in die zin speelt uh, die sociale media speelt een grote rol. En uh, de speciale groep waar het nu ook over gaat, die, die heeft zichzelf ook georganiseerd onder de naam Revolutie via Sociale Netwerken. Aha. Um, en, en, en je zei het proces krijgt pas echt gewicht. Als eventueel de arbeiders ook in verzet komen. Is daar zicht op? Nog niet, het is zomer in, in Wit-Rusland. Dus iedereen die zit op zijn dacha, op zijn buitenhuis. Uh, er is wel, wordt voorspeld dat de economische situatie nog verder zal verslechteren. Omdat het land leningen nodig heeft die het op dit moment niet krijgt. Omdat uh, het IMF wil dat bijvoorbeeld dat Wit-Rusland vergaande privatiseringen doorvoert. Dat wil Lukashenko, niet Rusland wil. Uh, Staatseigendommen van Wit-Rusland in de handen krijgen... en in ruil daarvoor leningen geven. Maar dat wil Alexander Lukashenko ook niet. Dus hij zit een beetje klem. En als die economische situatie nog verder verslechtert... en mensen zien nog meer spaargeld in rook opgaan... en kunnen straks hun uh, eten niet meer betalen... zo'n situatie zou zich kunnen voordoen ja. rond de herfst, verwachten mensen. Dan zou het natuurlijk uh, uit de hand kunnen lopen, ja. Oké, okay, mogelijk hete herfst in Minsk, Wit-Rusland. Dankjewel, je Hekster. Charlie D, Apple Trees en Buzzing Bees. Vitesse nu, Marcel van Roosmalen, welkom. Dank je wel. Mag ik je een cadeautje geven? Want wij komen allebei uit, uit Velp. En ik heb de historie van de plaatselijke voetbalclub uh, beschreven. En daarom is dit zo'n raar onderwerp voor mij eigenlijk, Vitesse. Want dat was voor ons eigenlijk uh, de aardsvijand. Ja. Want dat Vitesse met altijd met dikke praatjes en loze beloften... lokte de beste spelers van alle clubs uit de omgeving eh, weg. Maar jij bent een supporter van Vitesse. Ja, ik ben zeker een supporter van Vitesse. Maar ik heb uh, het boekje wat je me geeft gaat over VVO. Ja. Nou ja, dezelfde kleuren en ik heb daar natuurlijk ook sympathie voor. Dezelfde dus kleuren, want dezelfde bron. Uh, de heren van het kasteel van Palland. Hè? Dan ja. komen de beide clubs uit voor. Het is geel-zwart. Uh, maar ja, je, je bent niet alleen supporter. Je, bent, je, je volgt die club al... Jaren. Ja. Haast dag in, dag uit. <lacht> Lijkt het wel af en toe. Hoe hou je het vol? Nou, dat weet ik zelf ook niet. Het is ook wel zo dat ik er nu echt mee gestopt ben. Ik oh. bedoel, geestelijk en Dacht is het je dat na het tweede boekje, boekje ook al niet? Ja, dat dacht <laughs> ik na twee. Sterker, dat dacht ik naar het eerste boekje. Ja. En na het tweede boekje dacht ik het weer. En Waarschijnlijk uh, is er een derde boekje voor nodig om het besluit. Het derde definitief boekje te ligt maken. hier. Geef me nog twee dagen: speciale uitgave aan hart Marcel van Ros. Roosmalen een jaar lang op de huid van Vitesse. Maar waarom besloot je dan weer een derde boekje? Nou, omdat die club werd overgenomen en ik uh, uh, door ja, de eerste buitenlandse overname in het Nederlandse voetbal. Ja. En ik ging kijken bij de persconferentie van die overname. En toen begon iedereen binnen die club uh, tegen me aan te porren van... Uh, oh, uh, nou ga je zeker weer een nieuw boekje maken. Ja. En zo is het gekomen. Ik voelde gewoon een soort dwang, of ook in mezelf. Ik dacht, ja, als nou iemand een nieuw boekje gaat schrijven, dan ben ik het. Ja. En, nou, ja. die persconferentie, dat was het uh, bril briljante begin, zal ik maar zeggen... van een bizar jaar, daar laten ja. we even een stukje van horen. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken, Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Ik kan uren vol praten... over waar we vandaan komen... waar we staan... maar ik ga u vertellen waar Vitesse naartoe gaat. We gaan met de nieuwe eigenaar... voor de landstitel. We gaan met de nieuwe eigenaar... voor de landstitel. Degradatieclub wil gaan... voor de landstitel. En waar, we... komt, waar komt die hoogmoed vandaan? Uh, nou, in, in Arnhem houden ze... sowieso wel van de overdrijving. Je Is dat zo? Tenminste, de Arnhemmers ja. die ik ken, ik, ja. tenminste op mijn hele middelbare schooltijd... alles werd graag overdreven in Arnhem, mooier gemaakt dan het was. En dat gecombineerd met de voetbalwereld, waarin dat eigenlijk ook een gebruik is... om aan gelijk te roepen dat je voor het hoogste gaat. Ja, ontaait dat in zoiets. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was erbij bij die persconferentie. Het is een van de gekste dingen die ik, die ik ooit in mijn leven heb gezien... Uh, een voorzitter die zichzelf zo opblies. En dit soort teksten, hij zei ook nog dingen als... Uh, in Arnhem staan de stoplichten niet langer op rood, maar altijd op groen. En uh, nou, nog een paar prachtige beeldspraken. Nou ja, uh, ja, ik lag te rollen in mijn stoel van het lachen. En ik dacht, nou ja hier kan niemand meer overheen, nooit ja. meer. Maar dat is niks nieuws, want dat had uh, Vitesse eigenlijk ook al... onder de fameuze uh, Karel Albers, trouwens ja. ook een Velpse jongen. Uh, ja. Toen had het ook al... Is het iets... Is het, zit het in die club, om het zo hoog nee, in de bol het, te hebben? Of jij nou, denkt, het zit in de Arnhemse ziel? Ja, het zit in de Arnhemse genen. En uh, ja, god, niet iedere Arnhemmer heeft dat. Maar in voetballend Arnhem zit het er zeker in. Ja, want het eigenlijk, de Karel Albers, het dat Gelredoom is ook wel een beetje een megalomaan uh, stadion... als ik het zo mag zeggen. Ja, ik vind het vooral een heel lelijk stadion van buiten. Megalomaan, het heeft ook wel eens een tijd lang volgezeten. En er zijn ook wel heel veel ambities ook wel waargemaakt. ja. Uh, er is een tijd geweest dat Vitesse iedere week voor een uitverkocht stadion uh, speelde. Ja. ja, wat misschien kenmerkend is voor die sfeer is zo'n zo, zo uh, ridderorde, de zilveren Vitessenaar. Uh, een soort ridderorde, niet eens van echt zilver. Wie heeft dat eigenlijk bedacht? Nou, dat is Karel Albers geweest, oh. de juwelier uh, uit Velp. Er is ja. ook een, uh, hij besloot op een zeker moment om de echte trouwe Vitessenaren te onderscheiden dat er een onderscheiding moest komen. Een gouden Vitesse-naar heb je aan een zilveren. En de eerste speld ging naar hemzelf. Naar Karel Albers. Naar <laughs> Albers. Ik geloof dat hij de enige is die gouden Vitesse-naar is. Ja. ja. En uh, ja, zijn er meer van dat, dat soort dingen bij Vitesse... waarvan je zegt, ja dat is toch een beetje over de top uh, hoogmoedswaanzinnig? Nou ja, ik vind, uh, vind zo'n beetje alles over de top. Uh, uh, ook die, die vogel die daar iedere twee weken rondvliegt. Wie Wat voor zin? vogel? Even vertellen. Dat is een, een roofvogel die... Uh, dat is een traditie die ze hebben overgenomen van Benfica, een club uit Portugal. Ja. Om voor het begin van iedere wedstrijd een roofvogel uh, rond te laten vliegen. als teken van macht en status. Ja. En dat je andere clubs kunt opeten of zoiets. Nou ja, dat, die traditie onder aanzwellende muziek beginnen de thuiswedstrijden. met het uh, loslaten van de vogel. Die ja. vliegt een paar rondjes en dan. Uh, kan voetballen beginnen. En nu zeiden ze dat ze gingen voetballen als FC Barcelona. En geloven ze dat nou eigenlijk zelf of overschreeuwen zich? Weten ze diep in hun hartje wel beter? Nou, aan het eind van het seizoen wisten ze wel beter. Ik, ik vroeg uh, technisch directeur Ted van Leeuwen... Uh, waarom hij dat eigenlijk gezegd had. En toen zei hij, uh, in mijn ogen toch wel legendarische zin... Uh, ik wist ook niet dat Barcelona zo goed ging voetballen. Nee, nee, nee. Maar ja, er was eigenlijk in Arnhem ook vrijwel niemand die dat nou echt meteen geloofde. Hoor. Zo gek zijn ze het ja. ook weer niet. Maar voordat die Jordania, die man die die club dan heeft overgenomen kwam... was Vitesse zo uh, armlastig geworden dat ze nooit gedwongen uit de eigen Arnhemse jeugd gingen putten. En dat vonden de supporters toch juist hartstikke leuk. Nou, een bepaald. een ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. Allereerst waren alle successupporters verdwenen. Dus mensen die van heen en ver in goede tijden naar clubs reizen en uh, eigenlijk helemaal geen binding hebben met zo'n club... die verdwenen van de tribune, wat overbleef als een, uh, een groepje Arnhemmers... die daar uh, friskankerend uh, iedere wedstrijd uh, hun ja. commentaar gaven. En ik vond dat eigenlijk wel heel gezellig. Ja. En ja. zij vonden het natuurlijk prachtig uh, dat je met een soort... Het is ook hartstikke leuk als je daar staat en een elftal... Van wat je, waarvan je verwacht dat ze gaan verliezen, dat die het best leuk doen. Ja. Dus dat leidt tot een prettige sfeer. Maar dan is het gek in jouw boek: als zo'n Jordania dan komt en een en al alle vreemde Georgische en Balkan-types gaat kopen. dan uh, zijn ze weer dol op de Jordania. Dan mag je daar geen kwaad woord van zeggen. Ja, nou ja, dat is dus een beetje hoe die, hoe die voetbalwereld uh, in elkaar zit. Uh, als er gouden bergen worden beloofd, uh, is iedereen enthousiast. Ja. Ja, dat is dus niet kenmerkend voor Vitesse. De, in de redactie schrijft ook in het voorwoord... dat jouw Vitesse-epos eigenlijk een blauwdruk is... van het voetbal in zijn algemeenheid. Ik mag het niet hopen, eigenlijk, want het is een treurigmakend portret... wat je schetst. Nou ja, het is toch ook een treurigmakende wereld. de hele voetbalwereld. Ik Vind je? Al... Ja? Vind je niet. Nou ja. Ja, kijk, VVO, Ik... dat is inderdaad iets om... Uh, te om, koesteren. Om te koesteren. En, uh, maar voor de rest is die hele voetbalwereld... hangt toch van uh, ijdel tuiten aan elkaar... Uh, Ideltijd en Hans Worsten, zegt Johan ze altijd op tv. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja nou hadden ze vandaag de, de drugsbezochte training ooit, Vitesse, las ik. Ja. Ben je geweest? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik geen zin had om de hele tijd op dat boekje te worden aangesproken. Maar behoor... dat gebeurt wel, want ik vroeg me wel eens af: die, ik heb nou al die drie boekjes gelezen, waarom laten ze die van Roosmeijl daar nog steeds. Uh toe, want het is een beetje zo waarvan Oosman heeft geen loop, gelopen, groeit geen gras meer, wat Vitesse betreft. Nou, dat denken ze toch. Ze herkennen ook wel uh, niet zozeer zichzelf, maar in ieder geval de anderen binnen de club herkennen zich wel weer in. Uh, ze herkennen de dingen van de anderen, zou ik maar zeggen. En uh, ja, en ze vinden het misschien ook wel ook deftig, toch, dat een literaire voetbaltijdschrift als Hartgras En nu al drie ook... keer een speciale aflevering. Eh. Ja, het is nu ook wel genoeg geweest. En, uh, maar ik ging. zeg je, maar dat zei je de vorige keer ook. Weet ja, niet. Nee, dat dat je niet zo. Misschien over zeggen, een jaar weer. Want... Nee hoor. Nee, want ik word er zelf ook knettergek van. <laughs> Oké. Okay. Blijf je wel supporter? Ja. Ik ga, uh, en hoop je dat ze echt kijken. kampioen worden? Natuurlijk. Ja, dit jaar al? Dit seizoen bedoel ik? Nou, ik hoop het wel, maar ik geloof het niet. Maar ik zou het fantastisch vinden. Oké, okay. Marcel van Roosmalen, het heet Geef me nog twee dagen een speciaal nummer van Hartgas. Dankjewel. Alsjeblieft. Abe Samafaga. Abe Malifaga. Abe Girafu Befaga. Abe CFaga. Abe Malifaga. Abe Animo Befaga. Mobili Colo, netafe. Net afen, mobiel kolo, net afen, amani. Net afen, mobiel kolo, net afen. Mobiel kolo, amani. Ima de mobiel kolo, amani. Abemongo faga, abe demisse nou faga. Abemongo faga, abe jira fua faga. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. Monde au cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant. Tombe les, tombe les kilomètres, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les enfants, mort les girafes, mort, mort les éléphants, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. A Béche et I Samafaga, sama Manifaga, I Wolofaga, mani faga, I bet wolo jirafu ubebe faga. Mwobi di polontigi, i te feramine. mine. Mwobi di polontigi, i ka Amadou en Marian met Camion Sauvage. Italië, dat is een knoflookland, dat weet u zo. Eh, dik doen, geld over de balk smijten, net als Griekenland, Spanje en Portugal. Maar ze slagen er toch nog toe mooi in om buiten de schijnwerpers te blijven. Bas Mesters, correspondent in Rome. Goedenavond. Goedenavond. Het gangbare beeld is dat Italië, Berlusconi voorop... met van alles en nog wat bezig is, behalve met bezuinigen. Klopt dat? Ja, dat klopt toch niet... Helemaal, want nee. we hebben hier een, een minister van Economische Zaken die heel streng is. Die hetzelfde doet als wat Salm in Nederland lang deed met de salmnorm. Hij zorgt ervoor dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En dat, daar dwingt hij de lokale overheden toe en daar dwingt hij de ministeries toe. En dat leidt ertoe dat Italië al een aantal jaren een, een beperkt begrotingstekort heeft, ondanks de crisis. In, vergelij... in ongeveer hetzelfde begrotingstekort als wat Nederland heeft. Soms zelfs doet ze het beter. Daarnaast heeft Italië aan de andere kant een gigantische staatsschuld. Dat ja. is de derde grootste van de hele wereld. En dat is wel een probleem natuurlijk. Ja, dan uh, moet je na deze flamboyante inleiding over die minister... toch even nader schetsen wie hij is en uh, waar het, waarom het hem lukt. Ja, dat heet, die man die heet Giulio Tremonti. Vroeger was het de belastingadviseur van Berlusconi. Heeft hij ook zo het een en het ander gedaan voor Berlusconi... Waar, de, waar Berlusconi nu nog problemen mee heeft, kunnen we zeggen. Oh. Um, maar uh, aan de andere kant, uh, hij weet dus heel goed hoe de, de, de, de zaken functioneren. En hij heeft echt supermacht binnen de regering. Hij, hij wordt ook de superminister genoemd. En deze man die heeft in zijn leven maar één doel... en dat is zorgen dat de begroting kloppend is... en alle andere dingen moeten daar geschikt aan worden. En daar klaagt inmiddels uh, bijna heel besturend Italië over. Gemeenten die uh, problemen hebben met het betalen van bedrijven... die voor hen werken. Ministeries die vinden dat ze te weinig hebben. Bijvoorbeeld het ministerie van Cultuur, wat enorm klaagt over het feit... Ja. Dat ze niet genoeg kunnen doen aan het onderhoud van allerlei mooie kunstwerken en archeologische opgravingen. Er is zelfs een minister van Cultuur overgevallen. Iedereen luistert gewoon naar Tremonti, omdat Tremonti tot nu toe altijd volledig kon rekenen op de steun van Berlusconi. Ja, je zet hem nu neer als een belastingadviseur, maar hij is toch ook een gewaardeerd, internationaal gewaardeerd hoogleraar? Tremonti is op dit moment zeer internationaal gewaardeerd... maar ook nationaal gewaardeerd aan de andere kant. Want iedereen, vriend en vijand, is het erover eens... dat Tremonti ervoor gezorgd heeft dat Italië niet tot die nee. piks behoort. Die landen, Portugal, Italië... Of dat, die I stond voor Italië, maar dat is Ierland geworden. Uh, Griekenland en Spanje. Italië is dankzij Tremonti, zegt iedereen die het kan weten... Uh, relatief stabiel gebleven. Is hij een partijgenoot van Berlusconi? Hij is een partijgenoot van Berlusconi, maar laat zich daar niet op voorstaan. Hij zit een beetje um, op het snijvlak van um, de partij van Berlusconi en de Lega Nord. Hij zit er tussenin. Um, uh, dat is weer zo'n bijzondere positie die hij inneemt. Um, waardoor hij ook vaak een brugfunctie heeft bij, het, uh, zeg maar, bij de leshouden van de Lega Nord. De partij die eigenlijk al het geld in het noorden wil houden en niet ja. te veel aan het zuiden wil geven. En uh, daar heb je hele rijke gemeenten, maar ook die gemeenten mogen op dit moment, zelfs als ze geld over hebben, nee. dat geld niet uitgeven, omdat Tremonti dat niet wil. Nou heeft het kabinet inmiddels een bezuinigingspakket, had maar liefst bijna 50 miljard euro aangenomen. Maar die moet nog door het parlement. Gaat hem dat lukken? Um, eigenlijk, uh, dat wordt natuurlijk een hele moeilijke strijd, maar uiteindelijk is iedereen ervan overtuigd dat het er moet lukken... Want anders krijgt Italië wel onmiddellijk grote problemen. Dan, dan gaat de Europese Commissie stijgeren. Dan gaan de, de rating agencies, hè, die de, de betrouwbaarheid van, van, van de financiën ja. van het land inschatten, die zullen gaan stijgen. Dus het, het moet gewoon lukken. En dus zal het hem waarschijnlijk ook gaan lukken. Maar wordt het hem soms gemakkelijk gemaakt doordat Italië op een of andere manier minder last heeft van de crisis? Nou, Italië heeft een aantal voordelen in vergelijking met Griekenland... en ook in vergelijking met Nederland. Want in Italië zijn bijvoorbeeld geen banken omgevallen. Dus de Italiaanse staat heeft niet tientallen miljarden moeten investeren in de bankwereld. Uh, want die banken zijn traditioneel... die investeerden niet in die, in die ga, rare hypotheek uh, in Amerika. Zij vragen gewoon veel geld... Uh, aan de klanten. Dus zijn veel duurder voor de klanten die ja, ja. bank. En zo blijven ze overeind. Ja. En daarnaast heeft Italië een ander iets wat Tremonti heeft uitgevonden en uitgelegd aan Europa. Namelijk, Italië heeft wel een hele grote staatsschuld van 1800 miljard. Maar er staat tegenover dat de particulieren en de bedrijven in Italië relatief weinig schuld hebben. En Tremonti heeft altijd gezegd, je moet dat bij elkaar optellen. En als je dat doet, dan heeft Italië dus zelfs minder schuld dan Frankrijk bijvoorbeeld, is de stelling van Tremonti. En dat is de internationale financiële wereld gaan overnemen, waardoor er ook minder zenuwachtig ja. wordt gedaan rondom Italië. Kijk eens aan, maar hoe zit het bijvoorbeeld met, met de werkloosheid? Ja, daar gaat het weer wat minder mee. Uh, ongeveer 10% uh, loopt het tegenaan. Maar met name de jeugdwerkeloosheid is dramatisch. 25% gemiddeld. En in Zuid-Italië tot 40%. En uh, heel, er zijn ook 2 miljoen jongeren die niet meer op school zitten. En niet werken. En, en daar maakt men zich hier wel grote zorgen over. Het gebrek aan perspectief voor jongeren en veel jonge academici ook... die naar het buitenland gaan. Er is dus echt sprake van een brain drain op dit moment in Italië. Mensen hebben geen kans om op universiteiten te beginnen. Ook nee. weer omdat daar bezuinigd wordt en geen geld is om nieuwe mensen aan te nemen... en de oude niet weggaan. Maar je leest vaak dat die jonge werklozen in Italië gewoon thuis blijven wonen... en dat dat het probleem verzacht Ja, dat is ook waar. De familie... Um, uh, verzacht zeker zaken hier. Jongeren blijven vaak. Drie, uh, tweederde van de jongeren tot 35 woont gewoon thuis. Dat is echt ongelooflijk. Ze trouwen ook later of, of, of niet. Uh, kinderen krijgen is ook een probleem. Maar ze houden elkaar wel um, uh, de hand boven het hoofd binnen de familie. Ze steunen elkaar. Het pensioen van opa wordt gebruikt... om dan eventueel toch een klein kamertje voor kleinzoon te regelen. Um, dat zijn, zijn, um, en, en er zijn dan twee of drie kleinere baantjes misschien. Je moet niet de, de, de, de zwarte economie moet je ook niet uitvlakken. Nee. 270 miljard euro per jaar. Dus zo kunnen ze ook een beetje een, een, een appeltje voor de dorst bij elkaar sparen, zal ik maar zeggen. Ja, maar per saldo is het zo: dankzij minister Tremonti kunnen de Europese Unie, de kredietboeren, helaas, wij allemaal gerust zijn. Die Italianen zijn geen potverteerders, zo is het toch? Maar het is in dubbeltje op zijn kant uiteindelijk voor elk land en ook voor Italië. Zo gauw zeg maar de rating agencies of wie dan ook het vertrouwen opzegt. Om wat voor een reden dan ook. Dan kan het hele kaartenhuis in één keer in elkaar storten. Zo is de situatie natuurlijk ook in Griekenland is dat veel erger. Maar ook in Italië, ook in Nederland zou dat kunnen. Als het vertrouwen wordt opgezegd is het heel snel afgelopen. Maar vandaag nog is er van Europa weer gezegd. Uh, Italië is geen Griekenland. Uh, en uh, laten we dat dan maar hopen. Dankzij Giulio Tremonti. Dankjewel, Bas Mesters. Day after day. He's in his fantasy world yes he's got dreams oh he's singing on to them bless the day when i am king already got my plan Yeah Tim Knol met When I'm King van uh, Music in My Room, een album vol akoestische nummers. Nou ja, dat hebt u wel uh, gehoord, dat het een akoestisch nummer was. Uh, vanaf morgen kunt u allemaal weer meedoen aan de ditmaal derde Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Het is een jonge traditie. U schrijft een gedicht, u stuurt het op. Het wordt anoniem aan de jury voorgelegd. En de winnaar komt in een boek en krijgt 10.000 euro. Welkom Ellen Dekwits, goedendag. Dichteres en nieuw lid van de jury. Ja. Heb je zelf wel eens meegedaan aan de wedstrijd? Ja, zeker. Ik heb twee keer meegedaan. Allebei de keren. En... Ja. De eerste keer kwam ik niet tot de top 100. En toen ben ik in een jaar tijd heel veel gaan schrijven. En toen kwam ik tot de top 100. En nu mag ik in de jury. Dus er zit een stijgende ja, lijn in. Zeker, maar toen je in die top 100... Ja. Ik weet het, want ik presenteer die prijs uiteraard. Dan ja. zit je in de zaal dus. Ik zat in de zaal. En uh, ben je toen nog verder gekomen tot de twintig die op het podium mogen zitten? Nee, nee, nee. Ik ben geëindigd met een huilbui in het toilet. Oh, ja. Want ja, ja. De beoordeling als anoniem, zei ik al, dat yes. moet je eigenlijk als professionele dichter, je hebt een bundel, en dan moet je eigenlijk harder aankomen dan voor de amateur uit Diepenveen. Oh nee, dat viel wel mee hoor. Het zijn allemaal. Nou, <laughs> een kleine helbui. Oké, okay, even helbui. Vind je dat eigenlijk een goed idee, die, dat systeem met die anonieme beoordeling? Ja. Heel He, goed. iedereen ja. op voet van gelijkheid Ja, zo voorkom je nepotisme. En je kunt soms heel erg bevoordeeld raken door iemands naam. Alleen al heft een mannennaam is of een vrouwennaam. Of exotisch klinkt of juist Henk de Boer is of zo. Ik vind het een heel goed uh, idee. Ja. Dus je doet graag mee aan de jury. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, jij bent, uh, zal ik maar zeggen, de koningin van de poetry slam. <laughs> oh, yeah. Ja toch? Ja. Yeah. <laughs> Recordhouder met vier overwinningen in één jaar. Ja. Yeah. Vertel eens, waar heb je allemaal gewonnen? Ik heb de Amsterdamse slam gewonnen, Rotterdam, Amersfoort en Utrecht. Ja, we moeten misschien even voor de niet ingewijden uitleggen wat dat is. Poetry en, slam. Ja, een slam is eigenlijk heel makkelijk. Het is een voordragswedstrijd. Gewoon in het voordragen van gedichten. En degene die de zaal het meeste raakt en het meeste pakt, die wint. Ja. Maar dat is voor uh, professionele uitgenodigden... of ook mensen uit het publiek die opeens kunnen opstaan... en zeggen, ik, uh, ik heb ook iets. Uh, iedereen mag meedoen, maar je moet je wel vooraf aanmelden. Dus je kunt niet spontaan podium nee, nee, nee. opklimmen. Nee, maar er zitten ook, ik zal maar zeggen... professioneel en amateurs door elkaar heen. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, je debuut is De Steen vrees mij, dit voorjaar uitgekomen. Kun je misschien even een gedicht voordragen daaruit? Zoals ja. op Slam? Ja, natuurlijk. Hier komt het gedicht. Getiteld okay. Flos. Alles nam je mee. Verjaardagen, thuissleutels, zelfs mijn mondwater. Alleen je tandvlos staat er nog. Met een heel klein stukje draad buiten het doosje. Het is net zo droog als de tong van een aan boom vastgebonden hond. Maar mijn lach straalt. En soms is er een heel klein stukje draad tussen mijn kiezen dat ik niet weghaal. En dat dan de hele dag lang heel zacht... Mijn tong aanraakt. Mooi. Dank je. Ja. Uh, hoe maak jij een gedicht? Kun je daar iets over zeggen? Ik begin gewoon te schrijven. Ik uh, zet de kookwekker op 45 minuten... en ik begin te typen en alles mag. Het, uh, het is een beetje een misverstand... dat je op een soort vorm van inspiratie moet wachten. Gewoon aan de slag gaan. en noodzak ga je schrijven over je computer... of over wat je op straat ziet gebeuren... terwijl je uit het raam tuurt. Ah. Alles kan. Geef je nog een voorbeeld? Uh, wat bedoel je? Van een gedicht. Dus wil je nog een gedicht ja. horen? Ja, hoor. Op de rand van een pier. Maar hij wilde het zo graag, dus ik kuste hem. En de zee kloste al op de rand van zijn enkels kant. En dan het soort kant waarvan je vitrage maakt. Hij liet zich zakken in het water. Luchtkralen snoerden zich aan een en ook de zon dook onder. En ik bleef. Nog heel lang bij de rand... Tot mijn rug begon te jeuken. Ik dacht, nu komen vast mijn vleugels door. Dank je. Hebben we Ram Sinasser aan de lijn? Ja. ja. Oh, Oké, okay. ja, dat lijn. wist ik niet. Goedenavond. U bent de juryvoorzitter? Ja. ja. En dit jaar, dat is de vernieuwing, doet Vlaanderen mee. Maakt uh -huh. maak dat de wedstrijd anders, denk je? Zij, heb je daar meer amateurdichters? Is er een andere poëtische thematiek? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Maar ik ben wel heel benieuwd of dat het... Uh, nou ja, wat, wat het, uh, ik ben benieuwd wat we achteraf ervan zullen zeggen. Ik vind het in elk geval een hele goede stap om dat te doen. Ik vind het een heel logische stap, uh, eerlijk gezegd. Ja, wij denken vaak dat er in Vlaanderen meer taalgevoeligheid heerst. Nou, je dat hebt zou best wel eens kunnen, ja. Nou ja, best wel eens kunnen. Je hebt toch heel lang in Antwerpen gewoond? Uh, 18 jaar, ja. ja. dus je moet het weten. <lacht> nou, in dat geval ja. Ja. <lacht> <lacht> maar, maar of dat daar betere gedichten uit voortkomen, dat weet ik dan weer niet. Maar uh, een grotere taalgevoeligheid zeker. En ik denk dat er in Vlaanderen nog iets anders is. Toen wij de eerste keer... Uh, de, de, de, de, toen de, de Nationale Gedichtenwedstrijd voor de eerste keer werd georganiseerd, dus twee jaar geleden, toen... Uh, had je natuurlijk het, vers het verschijnsel dat iedereen die al jaren van opa te, te, tot, tot oma tot kleinkinderen... iedereen die al jaren zijn gedichten had opgespaard, leverde dat nu in. En dat is nu een beetje aan het afkalven. Dus nu krijg je zeg maar de nieuwe lichtingen, uh, de, de, de vers geschreven gedichten. En heel misschien komen er vanuit Vlaanderen, komt er nu een enorme... Ja, een tsunami is een beetje een beladen woord... maar een tsunami ja. aan uh, achtergehouden gedichten. Dus ja. dat zou best eens kunnen. Ah ja. Ellen Dekwitsch, kom je bij die Poetry Slims dus veel uh, talent tegen van ja, amateurs? Ja, ontzettend veel. Dus dat is een grote schatkamer die aangeboord kan worden? Ja, ja die ook een tsunami kan veroorzaken ja. denk ik. Ja. Maar dat zou, zou je die mensen nu ook bij deze willen oproepen om te gaan meedoen? Ja, iedereen doet mee. Het is anoniem, dus je hoeft niet bang te zijn of podiumvrees te hebben. Bovendien, er is geen podium. Maar het is alleen de jury die je gedichten gaat beoordelen. En alles mag, elk gedicht over elk onderwerp. Ja, als jury, heb je enig idee wat je je op de hals gaat halen? Hoeveel gedichten je straks moet gaan beoordelen? Uiteindelijk honderd. Oh. Het tijdschrift Awater, de redactie zal een selectie maken. Dat mag ook wel, want de afgelopen paar jaar, de eerste ronde waren 16.000 gedichten. Ja, ik, In het tweede eh, jaar 10.000. hebben we ook flink uitgevent wat een succes het was. Maar ja. daar zat natuurlijk heel veel van dat meer bij van al die jaren, waar Ramsey ja. Nasser het ook over heeft, en toch? Dat ga je hier ook op de hals halen. En heerlijk, Alle mensen die gepasseerd zijn, die nu met huilbuien in het toilet eindigen... en die, eh, die dan heel kwaad gaan worden op de jury... die bevooroordeeld is en natuurlijk niet goed is. En... Dus dat gaan we ook meemaken. Ja. Oké, okay, leden van de jury. Jullie verwachten er blijkbaar veel van Heerlijk, dit jaar. heerlijk. En luisteraars, ook luisteraars in Vlaanderen... ga vooral naar de site www.nationalegedichtenwedstrijd.nl en stuur uw gedicht op. Kan vanaf morgen, maar in ieder geval doe het voor 1 november. Dat is de deadline, de eindtijd, zou ik maar zeggen. En begin volgend jaar wordt dan uh, de winnaar bekendgemaakt. En daar gaat het oog weer uh, verslag van doen. En uh, nou, ik hoop Ellen Dekwits en Ramsey Nasser bij die gelegenheid te mogen ontmoeten. Bedankt allebei. Dag. Graag gedaan. Ja. Dag. En dag. Uh, dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel... en ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel... van K. Schippers, Tellen en Wegen. De gift. Geef mij wat je bij je hebt. Geen sleutels of geld. Wel, wat er maar even is. Het vluggekrabbelde telefoonnummer. Het meegestoomde papiertje in je jaszak. De knoop op het punt van verliezen. De woorden die je net niet hebt gezegd. Je kracht te veel om een deur open te doen. Alles waar je niets meer aan hebt. Geef mij het geruis van je katoen. De wind kan wel zonder. Goede nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Als ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2 Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator.